Uur. Dit is Maatscheurs met het NRW. fournaal President Trump heeft Noord-Korea opnieuw gewaarschuwd geen testraketten af te vuren. Hij twittert dat de VS militaire oplossingen in petto heeft... en volgens Trump zijn die gericht en geladen. Verder hoopt hij dat de Noord-Koreaanse leider een ander pad gaat bewandelen. Kim Jong-un liet eerder al weten dat zijn leger vier raketten wil afvuren... richting het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan... Het was een reactie op uitspraken van Trump die zei dat Noord-Korea te maken krijgt met de vuur en furie die de wereld niet eerder heeft gezien. In Duitsland is vanmiddag een vuilniswagen gekanteld en op een auto terechtgekomen. De vijf kwamen daarbij om het leven. De chauffeur en de bijrijder van de vuilniswagen raakten licht gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur verkeert in shock. De eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam is afgenomen, zegt de gemeente. Vijf jaar geleden zei ruim de helft van de Rotterdamse ouderen... dat ze zich eenzaam of erg eenzaam voelden. Veel meer dan het landelijk gemiddelde. Voor de gemeente was dat aanleiding om alle 75-plussers te benaderen... en waar nodig te steunen. In Londen zijn vier woontorens ontruimd... omdat ze kunnen instorten bij een gasexplosie... Het werd ontdekt bij veiligheidscontroles. Die worden gedaan naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower. Daarbij kwamen in juni zeker tachtig bewoners om het leven. Honderden bewoners van de flats van 13 Hoog in de wijk Peckham mogen voorlopig niet naar huis. Het weer op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog wat regen vallen. Het is een graad of 19. In de loop van de nacht gaat het licht regenen. Dat blijft overdag ook zo. In de loop van de middag wordt het dan weer droog bij maximaal 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 20 tot 22 graden. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Rondstad is er wat vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Nieuwegein 3 kilometer, vertraging 5 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam, 5 kilometer... Vertraging daar een kleine 10 minuten. En door een kapotte auto op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Knopend hoevenlaken 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En ook daar is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dit is de zomer van ZFM Met, met nu de muziek boulevard It was great at the very stay Hands on each other couldn't stand to be far apart Close to the bed Now we picking fights and slamming doors Let's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 where she was. Your toes It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these gravies for a drink? in and out.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 De mis amores, reina mía, que me insiste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor De mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado, que la gente solo eso no se enterará Quedado con decir que una mujer cambió mi suerte de volgende week, je zet van mij le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, Porque het fuego van tus lindos ojos negros alumbraron el camino de een amor. Pensar dat te adoraba tiernamente, que a tu lado te nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, te adorar, beso de tu boca yo me te amor de mis amores, adorar, mía. Pagaste mal a mi cariño tan sincero, donde conseguirás que no te nombre nunca más. Amores amores, dejaste de quererme, me cuidaron que la gente de eso no se enterará. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte. Según en mí que ese pa' mí sufrir. Pagaste mala mi cariño tan sincero. Lo que no te nombre nunca más. Que la, la, decir que una mujer cambió mi suerte.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 Fonsi! Oh, sí. Jiwa! Oh, oh no, oh no. Oh. Hey! Hey! Sí, hey! que Hey! Hey! Hey! Hey! que Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! que tu mirada ya estaba llamándome.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 Bacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito quiero decirte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.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 Hacerlo en una playa en puerto rico. Hasta que la sola escrit en hay bendito. Para que mis sillos se queden contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando, poquito, poquito. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst.